de Stubenitski met het NOS-journaal. Bij de Belgische stad Namen lijkt het ontploffingsgevaar... ...na een botsing tussen twee goederentreinen geweken. Uit een tankwagon lekt vloeistof... ...maar anders dan gevreesd is het niet licht ontvlambaar. Volgens de VRT gaat het niet om een schadelijke stof. Voorlopig blijft de directe omgeving van de spoorlijn afgesloten. Na het ongeluk werden uit voorzorg mensen uit de directe omgeving geëvacueerd... ...onder wie scholieren en bewoners van een verzorgingshuis... De ravage op het spoor in België is enorm en het gaat nog lang duren voordat alles is opgeruimd. De brand en het instorten van de zendmast in het Drentse Smilde in juli... ...hebben te maken met de brand in de zendmast in IJsselstein eerder die dag. Dat blijkt uit onderzoek van mastbeheerder Novek, dat in handen is van de NOS. De brand in IJsselstein brak in juli uit door urenlange oververhitting. De antennes zonden niet goed uit maar kregen wel de gebruikelijke hoeveelheid energie. Daardoor liep de temperatuur zo hoog op dat er uiteindelijk brand ontstond. Deskundigen probeerden de ontvangst te verbeteren vanuit de toren in Smilde... maar ook daar raakten de antennes oververhit, waardoor brand uitbrak. In Syrië is een zelfmoordaanslag vereideld, meldt de staatstelevisie. Het leger schoot in de noordelijke stad Aleppo, een chauffeur dood... die met zijn auto een zelfmoordaanslag wilde plegen... Volgens de Syrische TV zat er in de auto 1200 kilo aan explosieven. Over de dader is niets bekendgemaakt. Banken in Spanje moeten bij elkaar nog eens 30 miljard euro opzij zetten om de verliezen op hun vastgoedportefeuilles op te vangen. De banken lijden zwaar onder de malaise in de bouwsector in Spanje. Toen de crisis uitbrak bleek dat er veel te veel gebouwd was waardoor nu miljoenen woningen leeg staan. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Morgen afwisselend wolken en zon. Er staat dan een matige noordwestenwind. En het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Dit is Wijnald Zwaan bij de ANJB. Er staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Grooimeer en knooppunt Eemnes, 7 kilometer. De andere kant op tussen Naarden en Muiden, 6. Dan de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen. Die is nog even dicht tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein na een ongeluk. Het verkeer moet omrijden via de Van Brineoordbrug over de A15 en de A16. Maar op die A15 is het wel ontzettend druk. Tussen Spijkenissen en knooppunt Ridderkerk staat 16 kilometer file. De A27 vanuit Almere tussen Eemnes en Hilversum.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 From rumble the cause of smash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 De rijd misschien te grijden, de jongen van door de maan. Hij steeft in mij haar lijden en hij zult nog rust bij haar. Ze steeft voor haar een van Paul een lieve Zijn hand op haar schutte, hij lukt mij kwaad en leidt die hast züftchen Het is de rietboom van het veld. Het die heeft je en na je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 18 stuck in her day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 Z! For Hey! Noem het dapper, noem het vluchten Maar je knijpt er tussenuit 6.9 CFM CFM te de